Een echtpaar dat verplicht in quarantaine zit... moet zo snel mogelijk worden vrijgelaten, zegt hun advocaat. De man uit Spanje en vrouw uit Portugal... hoorden na een positieve coronatest binnen in een hotelkamer te zitten... maar gingen er vandoor. Op Schiphol werden ze opgepakt en sindsdien zitten ze verplicht in isolatie. Onze correspondent sprak met het stel. Er wordt gezegd, ze zitten, ze zitten zwaar in paniek daar in die kamer. Je moet je voorstellen, ze zitten daar in een kamer... niet wetend wat er verder gaat gebeuren. Ramen uh, zijn gesloten. En bovendien kregen ze ook nog te maken met een kapotte riolering waardoor de poep vannacht daar via de badkamervloer naar boven kwam. Ja, wat hij zegt, dit is onmenselijk. We worden hier erger dan beesten behandeld. Zowel de man als vrouw zijn inmiddels meerdere keren negatief getest. Vandaag horen ze of ze naar huis mogen. Klanten van de Rabobank kunnen even niet internetbankieren. Ook de app heeft kuren. De bank heeft last van een storing. Hoe lang die nog gaat duren is niet duidelijk. Binnen met je Rabobankpas in de winkel, dat kan nog wel gewoon. De basketbalcompetitie zit er voor amateurs alweer op, tot in ieder geval volgend jaar zijn alle wedstrijden geschrapt. Volgens de basketbalbond zit er door de nieuwe coronamaatregelen niks anders op. Wel roepen ze clubs op om alle trainingen gewoon door te laten gaan en eventueel oefenwedstrijden te organiseren. De politie in Los Angeles heeft het huis van Marilyn Manson doorzocht. De zanger wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van mishandeling en seksueel misbruik. Volgens entertainmentwebsite TMZ hebben agenten bij de huiszoeking harde schijven in beslag genomen op zoek naar bewijs. Over mensen komen steeds gruwelijkere beschuldigingen naar buiten. Zo zou die vrouwen zonder eten in het donker hebben opgesloten en elektrische schokken hebben gegeven. Zelf ontkent hij alles. Het weer, het is bewolkt, het regent en het waait. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen waait het nog wat harder, zijn er buien. Maar in de middag kan ook de zon nog even tevoorschijn komen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is één file te melden momenteel en die staat op de A10, de ring van Amsterdam. Een file van 2 kilometer voor de Koentunnel richting het zuiden. Dat zorgt daar voor een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sides. Hey, Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. Oh,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 Zandvoort op zondag bij het tot aan 5 uur vanmiddag. www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Seven.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 Waaronder deze van Sister Stats and thinking of you. Die dames hebben heel veel grote hits gescoord, met name in de jaren 80. Zo ook de single die je zojuist hoorde: Thinking of You. We hebben het over Sister Sledge. We gaan naar de Eerste Divisie toe en we beginnen met afgelopen vrijdag. Toen werd er één wedstrijd gespeeld: NEC tegen SC Cambuur. daar hebben we het over.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 Pek uh, zwollen nam het op tegen RKC uh, Waalwijk. Eindstand van die wedstrijd. Het gebeurde helemaal niks. 0-0. tegen 0. En er gebeurde wel wat. Pek kreeg zelfs een penalty. Ja, oké. Okay. En uh, die <laughs> maar... ging hoog over. Heel, hoog over. heel, heel ja, hoog over. Kijk omhoog was dat eigenlijk. Ja, kijk omhoog. Dan hebben we gisteravond ook nog Willem 2 thuis tegen Go Ahead Eagles. Eindstand 0-1. En vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. En wat voor wedstrijd?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 for see or not to see. There is no question. ZFM. There you have it. You see this love regretting. leaving. You're on your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 De laatste voor en weer is deze van Prince in 1999, graag tot zometeen.